Ja precies eh uh, uh, aan de telefoon inmiddels. Ja. Eh uh, Ares eh uh, Ares van de Zwolparkie natuurlijk. Ja, dat klopt. Ares Janbosch, goedemiddag. Ja, goede goede middag. Welkom bij Studio 077. We hebben al eh uh, wekenlang horen we spotjes hier bij hier bij Omroep Venlo voor eh uh, de Zwolparkie. Ja, klopt. En nu eindelijk is het zover. Nou ja, vanavond gaat het weer gebeuren. Derde keer eh uh, voor de derde editie in uh, Venlo. Dus eh uh, ja, goed eh uh, signalen zijn goed. Eh uh, we zijn er weer klaar voor. Ja, precies. Wat kunnen we gaan verwachten? Ja, beleef een beetje in eh in in in de tijd van toen, jaren 70, jaren 80. Dus een opstelling met een grote discovloer. We hebben discodansers. We hebben een optreden. We hebben een Nederlandse Tina Turner. Ehm uh, we hebben de oude helikopters van zolder afgehaald en die hangen we dan in de truss om een beetje een beeld te schetsen van die tijd van toen. Dus de grote grote discobal daarboven en eh uh, ja, de muziek van eh uh, van toen eh uh, 78e jaren. Ja, precies iets zegt. De, de Nederlandse Tina Turner. Ja, er is een uh, Mary Amoros, komt uit Eindhoven. Ze heeft uh, voor 15 jaar geleden in de Zandnick show uh, gestaan en eh uh, zingt nu eh uh, Dance Classics. Eh uh, zij was toen de Nederlandse Whitney Houston en op dat moment heeft ze allerlei uh, nummers van Tina Turner eh uh, gebracht. Dus ik denk ja, dat is een beetje voor deze tijd en zeker met het optreden van Tina Turner correspondeert dat best wel eh uh... Nee, precies. Het Vano is niet de enige plek waar jullie uh, deze shows eh uh, hebben. Nee, we doen eh acht shows per jaar. De grote is in Renen. En moet je ongeveer voorstellen dat we daar 1200 mensen hebben. Dat doen we al 8 jaar lang. Vervolgens zitten we in Nune, Drunen en Verno was de laatste die op mijn lijstje stond om in ieder geval eh het item Soul Party weg te zetten. Ja, precies. Om uh, we zijn ook de, Ja, dat is dan heel dan bij leuk voor deze regio. Ja, ik denk het wel. De in en veel enthousiasme proef ik op eh uh, op internet en de mensen die uh, de voorgaande edities geweest zijn. Ik denk eh uh, ja goed eh uh, het reüniesgevoel van vroeger en de beleving van toen. Wa treff je dat nog? En ik denk dat ze dat op het Soul Party wel wel treffen. Vandaag voor de eerste keer in het eh uh, Rhodhoed of morgen in het Rhodhoed moet ik zeggen. Nee, het is uh, vanavond. vanavond, het is uh, de tweede editie eh uh, dat we uh, daar draaien. De eerste was in de Stai. Dus we zijn een beetje van het oude theater in het nieuwe theater terecht gekomen. En eh uh, nou ja goed helemaal aangekleed eh uh, in eh uh, in die tijd. Want als je gaat vergelijken met de oude stijl eh uh, zijn er nog veel veranderingen die jullie <tie> moeten doen. Ja, kijk de kijk we zijn dan begonnen, dus uiteindelijk is dan alles wat kleiner en je weet niet waar het schip gaat uh, stranden. De discovloer is groter geworden. We hebben meer toeters en bellen, dus het is meer goed qua hoogte. Dus zit je natuurlijk nu anders in het raam zoals in de stijl. Dus al het plaatje komt beter uit eh uh, zeker voor de bezoeker en en voor de DJ. Dus eh uh, ja goed dat is een beetje het optimale gevoel wat je wil uh, gaan creëren. Ja, bloef een mooie avond toorden denk ik, of niet? Ja, nou ja, goed eh uh, elk elk elk feest, elke locatie waar we komen is het een uh, dik feest en eh uh, ja goed wat dat betreft is het toch wel een beetje uniek eh uh, in in zijn soort en dat willen we ook houden. We willen dat ook niet uitbreiden. En dit is het maximale wat we wat we doen en wat we kunnen en eh uh, zeker het uh, bloed weer gezellig en een leuke avond te worden. Ja, en ze gaan eerst een dresscode Nee, ja goed eh uh, we gaan geen drempels opleggen. Er is wel een mogelijkheid om om of of kijk het is natuurlijk wel feestelijk om in eh uh, in de jaren 70 kleding te komen. Ja. Het is niet uh, de verplichting. We hebben wel de best verklede die nomineert zich voor een beauty check uh, van 1000 euro. Nou kijk. En de en de best verklede die krijgt een uh, kappersbon uh, ter waarde van 250 euro van een eh uh, van huis naar hemex. Ja, begint begint merken zeg maar. Nou, hartstikke ja, goed. Het wordt vanavond een een een, een mooi feestula brindert. Nu beginnen om 9 uur we gaan door tot 2 uur en eh uh, jullie zijn terug welkom. Nou, super. Nou, wij zetten onze pruiken op en dan uh, komt dat helemaal goed. Ik en... zie eh ik zie je komen met eh uh, En de broek met de wij pijpen. Ja, precies. Nou, hartstikke leuk okay. voor deze doordlichting. Veel plezier vanavond uh, en en nogmaals nogmaals bedankt voor deze doordlichting. Dankjewel. We zijn nog er niet uitverkocht, dus mochten er mensen zijn die toch <laughs> nog naar twee stoel willen, dan vraag je welkom. Oké. Okay. Hoeveel kaarten zijn er nog? Duizenden? Nee, kijk, de, de stage is maximum denk ik 800, dan zit het helemaal vol. Het is een dans evenement, dus mensen moeten zich kunnen bewegen en eh uh, het ritme moet zo blijven en anders eh uh, ga je een beetje over de top heen. Ik denk dat er nog wel 300 kaarten verkrijgbaar zijn. Nou, super zeg. Dankjewel voor deze toelichting. Hebben jullie vanavond? Of jullie succes met het radioprogramma. Oké. Heel erg, dankjewel. En bedankt voor uw tijd. Hoi, hoi hoi, tot ziens hoor. Groetjes. Hoi.